Cesroot met het NOS Journaal. Mokelijke tweede dader van de schietpartij van gisteren, waarbij 84 mensen opkwamen. Op welke manier die betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op het eiland is niet duidelijk. Vanwege de aanslagen zijn de meeste evenementen in Oslo dit weekend afgelast. Veel openbare gebouwen, waaronder belangrijke musea en concertzalen, zijn dicht. De Noorse voetbalbond heeft de competitiewedstrijden die voor dit weekend gepland stonden, geschrapt. Op verzoek van de politie zijn er in Oslo extra militairen ingezet. Die moeten voorkomen dat de gebouwen in het afgesloten gedeelte van de binnenstad, waaronder zes ministeries, worden geplunderd. In haar huis in Amsterdam is de actrice Ina van Fase overleden. Ze begon haar toneelcarrière bij de Nederlandse Comedie en ging ook werken voor de televisie. Zo speelde ze in series als Waaldrecht, Ieder zijn Deel, De koperen Tuin en Zonder Ernst. Van Fase werd door haar samenwerking met Wim Sonneveld ook bekend als cabaretière. Hij vroeg haar in de jaren 60 voor zijn tweede theatershow.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 Het weer, in het hele land kans op buien bij een stevige wind. Het wordt niet warmer dan 16 tot 18 graden. Morgen blijft het onstuimig, nat en fris met 17 graden. Dit, was het e Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de a 15 Rotterdam richting Europort. Tussen Spijkenisse en havens 4100, 2 kilometer. Na een aanrijding is daar de ook dicht. Tot zover de verkeer. Bent u al BN'er? Nee?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 maar vorige week zat hij er wel heel goed naast, hè? Ja, nou, ja... Nou, naast...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 Doe geen vo voorspelling. Nee, we laten het over aan Lex van de Oren. straks om half drie. Lex, je bent van harte welkom in de studio. We zien je zo. So. Ford, Ford, Ford.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 Ja, prima. Gaat ja, je, ja, je uh, ja, daar kom ik voor. Geen mij maar met Kijk je? Nee. Citroentje? Uh, nee. Uh, nee. Uh, borreltje? Ja, geen mij maar een borreltje, ja. Borreltje. Zo, een beetje. Nou, Ik mag niet klagen. Ik was nog even bij uh, de... Klagen? Nee. Kapper? Nee. Klaar uh, Nee. Dokter? Uh, uh, ja, ik was even bij ah, de... Ja. ja, dank je. Ja. Ja, ik had een beetje last van, eh... Uh uh, nee. Uh, yeah. <laughs> uh, nee, was daar? Nee, Van de vrouw. Ah, last uh, van de vrouw? Ja, ik had last van mevrouw. M'm <laughs> ja, ze wordt zeurderig. Ze wordt erg zeurderig. Ze zegt, je bent, uh, Lastig? Nee, <laughs> nee. terug. Nee, nee uh, uh, Je bent niet lekker, zegt ze. Ah, ja. Yeah. Mm -hmm.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 Ja, de, ik, ik, ik, ik was toch wel blij dat ik dat hoorde, weet ja, je, ja, ja, ja. Ik ben altijd blij als het in orde is, mm. want ik ging er naartoe met... Eh, met de bus? Nee, met de weinig, weinig verwachtingen. Na ah, weinig verwachtingen. Ja, ben jij er nog... Je komt er toch ook? Ben jij er nog eens geweest? Ben, ben ik de... een tijd niet meer geweest? Nou, het is veranderd, hoor. O, oh, ja. Ja, ja? Tegenwoordig heeft hij zo'n mooie, uh, grote... Uh, brols Eh, uh, uh, uh, nee, niet ja. Nee, de eh... Uh, receptionist. Uh, receptionist, ja. Boy, oh, mooi. Oh, mooi, nou, die heeft het allemaal, eh... Uh, Nee. Van onder? Nee. Heeft het overal? Nee. Het wordt voor elkaar. Ah, mooi voor elkaar. Ja hoor, ze heeft het heel mooi voor elkaar. Ja, ja, ja, ja. Het was toch goed dat ze zo'n bende? Oh, nou, nou, nou. nou, nou. Oh, ja. Ja, je moest er altijd wachten, maar nou niet meer hoor. Ik stond werkelijk, stond die in... hemd. Nee. Nee. nee. Uh, pa paf. Ah, je stond paf. Ja. Ik stond werkelijk waarvoor. Ja, want hij heeft het ook helemaal uh, uh, gelijk geschakeld. Dat zijn allemaal kleedhokkies. Dus de mannen moeten naar die kant, die moeten naar Overhemd aantrekken. En de vrouwen die trekken hun jurk uit en die gaan dan uh, in de... In de in... een... roljurk. Nee, met snee, uh, in de rij. Ah, in de rij! Ja, die gaat in de rij, ja. Weet je wie er ook nog in die rij bij die vrouwen stond? Nee. Die kleine, die uh, Julia. Julia? Julia, ja, Julia... I. De moeder heeft twee van die grote tanden. Nee, uh, tuinraam. Nee, uh, van die Duitse herders. Ah, Duitse herders. Uh, ja, als ze zijn. Als ze zich vervelen, dan scheuren ze altijd een stuk uit de uh, been. Uit uh, nee. Uit de zitbank. Ah, de zitbank. Ja, uit de zitbank. Ja, ja hoor. Ja, ja. Julia, Julia, wat deed hij dat dan? Nou, Jullie ja, die was in een sloot gereden met de broer met de verloofde, met die lange, dunne jongen, die magere, bleke, uh, die die liet. Ja. En dan was ze mee in de sloot terechtgekomen. en nou was ze, zwanger, Nee, nee, zwaarlijzig, nee, eh, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, was uh, nee, nee, uh, uh, uh, ah, in de ziektewet, ja. ja, dat doet ze nou, in, in de ziektewet. Ja, niet op dus de ziektewet. Ja. Voor hetzelfde geld had jij, ah, ah, wat je nou, had je, een... je een in, in in Nee, ik klap hem op. Nee, infectie. Heeft een infectie als je daar gaat? Nou, <laughs> we hebben weer even lekker bijgebracht, ja. Ja. De Volgende keer met je mee bij voorbij, hè? Ja, ja, dat is goed. Ja. Ik ga weer naar de moeder vrouw. Ja, hoor. Ik denk dat ik moeder, even... de vrouw, is gaan verrassen met wat eh... je doet. Hé, snel, goed, nee, nee. goede nee. beurt. Ja. Yesterday, all my troubles seem so far away. Not looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly, I'm not half the man. channel Love was such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday mm -hmm. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet <middel>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 Dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Sermse kust. Waar ieder onbewust in het huis laat gesproken, waar de ketting is gebroken, en alles geven zijn verbraat.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 Zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. Een zwijgt van wat men hoort en ziet. die aan de kust, de Zeerse kust, waar de zomer onbewust met een rondgang wordt genoten. En waar wil het? Verdronte, iedereen zijn gang kan gaan, tot men zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, van de liefde, van de lust, steeds maar weer zal gaan verliezen. zo goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kroeg. Als eerste horen jullie de heren even bijpraten in de kroeg. Jawel, Johnny Krijkap senior en Rijk de Gooier.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 Hadden. Nou, wij zijn er trots op, de Walk of Fame hier in Zandvoort. Waar we ook trots op zijn, is het uh, weerbericht met Lexan uh, van de Horen. Zou dadelijk horen om half drie. Nee, even, ja, even naar half drie. We hebben eerst nog één plaatje te draaien. Hier is Pinau D'Angelo, lekkere zomerse klonkasso op deze zaterdag. <tied> con de mi sono già non Lo guardata, ma guardato.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 Vale idee, maliciosa massa pratenere, abba dan superduvel e op, op op op op op op op op op op op op op op op op op op op che op op op op op op op lei op op op op op op op op op op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 okay Die is wel zomers genoeg bij CFM Zomer Radio. hoorten Pino de Ocelo en Macwell ID. Maar hoe gaat het weer daadwerkelijk worden? Het, wordt weer weer. We horen het van Lex van Oren, want hij zit weer in de studio. Strandweer is het niet echt, hè? Lex, goedemiddag. Goedemiddag, Lex. Nou ja, je kan wel lekker wandelen natuurlijk. Dan kan je lekker doorwaaien of uitwaaien. Lekker doorblazen? Ja, maar dan moet je wel zorgen dat je...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 En de temperatuur is op dit moment 15 graden en er komt ook niks meer bij. Dat blijft onvermogen, ja, Ik wilde eigenlijk thuis blijven, van jongens, ik sla ik hier over, maar... Ja, uh, hier word je niet populair door... Nee, uh, maar mm, het, het is Arbotsen. wel het karakter. Het is wel het karakter je, dat je toch uh, naar de studio bent gekomen. Ja, maar het maakt me toch niet populair, want morgen is het nog weer. Nee, hè? Ja. Lex. <lacht> Kom op, ik dacht Lex. dat je mijn vriend was, maar... Uh, <lacht> <lacht> ja. Uh,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 En de maximumtemperatuur die zit dan een graadje hoger op de 16 graden. Kijk, we gaan de goede kant op. geluiden, we gaan ja, de goede kant ja, op. Ja, we gaan de goede kant op. Want dinsdag, dan hebben we periode met zon en wolkenvelden. Ja, het is niet de hele dag zonnig, maar... Die zon... <lacht> ja. Niet overdrijven. Hij gaat er zelf ook onder lijnen, ja. geloof ik. Uh, uh, uh, maar, maar er staat weinig wind. Dus het is een, een rustige dag maar, uh, dinsdag.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 En aan het eind van de week gaat die, uh, zit hij rond de 1025. Dus het wordt wel zomers, maar of het echt zonnig gaat worden...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 Dus ik had uh, wisselvallig verwachting al oh, regen, beetje zon, een beetje, ik, ik regen, had, uh, beetje zon. Ik, ik had verteld wisselvallig met eerst buien en, ja. la, en later opklaringen. Maar die opklaringen die kwamen niet. Nee, niet op maandag. Nee. Maar later op dinsdagmiddag wel. Dinsdagmiddag wel, ja. ja. Klopt, dat had je wel goed. Maar ja. dat dat allemaal op maandag moest vallen als, terwijl ik een dagje buiten ga spelen. Vandaar dat je de pest niet had. Vandaar dat de ja, pest over nou. hey, ik was verzopen. Ja, maar dat had je kunnen weten over <laughs> Klopt, als ik goed naar jou had geluisterd had ik het kunnen weten. Had je kunnen weten. we we anders gewoon even kijken op www ww.meteopagina.nl ja. meteopagina.nl in de gaten houden en dan kan uh, ja, je, je voorbereiden. Of, uh, of uh, even een Twitter-account aanmaken. Twitter-accountje. Het Meteopagina en dan word je dagelijks op de hoogte gehouden. Of gewoon even kijken op uh, CFM Text TV kanaal 45. Weliswaar even zonder geluid, maar dan wordt daar gewerkt. Ja, we, we, we hebben een lekkage gehad, hè? Ja. Dankzij al die regen. De kelder stond onder. Dus... Ja. Ja. Bij, mij, bij mij ook.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 Verzekerd wil zijn van een toegangskaart voor een bepaald Concert, is het verstandig te reserveren Dat kan via www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Ook daar staat het volledige programma namelijk in Ook kunt u telefonisch reserveren uh, En via de e-mail Info, apenstaartje, jazzinzandvoort.nl De prijzen blijven ongewijzigd Dus 15 euro per toegangskaart En 80 euro voor een paspartout. Dus uh, ik zou zeggen, geef u gauw op 4 september, Lady of Jazz Rita Reis En ook voor jazz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 Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, Spanish on Get Spanish on her. Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, get Spanish, Spanish on her. Get Spanish, on Pren, pren, el o no Pren, pren, hola, si Hola, di Didi, yeah het is pang, ja wij. Ik ben streng, maar het is geen pingo. Ik krijg niks. Ik zeg jonat no tango. Bitch, neko, jongen. No Hanger met mensen, so kero. Hier, helemaal a het vroeg niet meer spans. Donde staat mijn diner. Bin als nootjes tot ziens. Verlengte nu kan nooit friends Los gezellig Gitos, door staat oh. Costa Delsos Los gezellig Esos. hola supermercado de la bancos oh. por aquí, let's get spared. Gets fijn, John. Hola supermercado de la bancos por aquí, let's get spared. Van Gejo, Gets fijn, Claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo. Spansoboes sowieso 40 hoes chorizo Bocatillo con manchejo Dat is fabajejo El anos del Diablo Dat is de costa de eso El anos del Diablo Dat is the costa that de, is the costa, de del diablo, that is the costa de eso Yo quiero esmufar Yo quiero vomitar Yo quiero comer Dus bring me coño Los geselejitos dones stay genitos Costa del Sos Los Alejitos, ¿dónde está Janitos? Oh. Costa del Sos Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get spread.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 an all stage in around town with me to make the streets the music let's go crazy do a song oh my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 Ik wil het